4 uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. Minister Wiebes wil dat de gaswinning in Groningen volgend jaar al naar 12 miljard kub gaat. Wat algemeen wordt gezien als een veilig niveau. Hij laat maatregelen uitwerken om dat voor elkaar te krijgen, meldt het ministerie van Economische Zaken. Eind juli moet duidelijk worden of dat haalbaar is. Wiebes waarschuwt wel dat de versnelde verlaging grote gevolgen kan hebben voor industriële grootverbruikers die dan geen Gronings gas meer krijgen. Het kan leiden tot bedrijfsluitingen en ontslagen. Bij een meubelzaak in Berkel en Rode Roderijs is een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het is onduidelijk of dat al is gebeurd. Het bedrijventerrein ligt naast een woonwijk. Inwoners hebben via een NL-alert het advies gekregen om ramen en deuren dicht te houden. De Randstad Reel, tussen Den Haag en Rotterdam rijdt vanwege de brand niet. Landen in de eurozone die het niet zo nauw nemen met de begrotingsregels moeten harder worden aangepakt. Dat staat in een advies dat de Raad van State heeft opgesteld. De Tweede Kamer had om het advies gevraagd uit zorg over wat er gebeurt als landen zich niet aan afspraken houden. De Raad van State zegt verder dat er landen zijn die te weinig hervormingen doorvoeren. Zo zou Nederland meer kunnen doen aan het risico dat onze economie loopt door de relatief hoge hypotheekschulden. Nederlandse schepen die naar de golf van Oman varen hoeven geen extra maatregelen te nemen. Het veiligheidsniveau blijft ook na de aanslagen op de olietankers gelijk. Dat blijkt na overleg tussen de Reders Defensie en Buitenlandse Zaken. Nederland sluit zich niet aan bij de Amerikaanse beschuldiging dat Iran achter de aanvallen zit. Minister Blok zegt dat hij daar geen informatie over heeft. Ook Duitsland vindt het te vroeg voor conclusies. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het blijft vrijwel overal droog. Het is 22 tot 27 graden. Ook morgen zon en stapelwolken en dan wordt het 23 tot 29 graden. Morgen valt er in de middag langs de oostgrens een regen of Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag verlies je een half uur in de file tussen Schiphol en roelof Arendsveen, 10 kilometer. Daar is een vrachtwagen tegen het aqueduct gereden. Op de A9 Alkmaar Diemen, na een ongeluk tussen Dorp en knooppunt Hodendrecht, 12 kilometer file en ook een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Forever but now we're in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 Zo is het, als je het over race hebt... dan komt de racer binnen, Jaap Koper. Ik weet niet hoe hij geraasd heeft, maar zijn tong hangt op zijn schoenen. ja. ja, ja. Dat was de bedoeling dat ik zou presenteren, maar ik had een extra postrondje. Extra postrondje, ja, maar je bent ja, er gelukkig ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Nou, we zijn er nog één uur lang met uh, inderdaad straks de Pit Report. Maar eerst gaan we nog even twee platen draaien. En dan uh, gaan we even luisteren naar Jaap Koper in de tussentijd... wat hij uh, met uh, de postronde allemaal meegemaakt heeft. Ik ben heel erg benieuwd. Een van die twee platen is deze fantastische Springfield. Hier is in private. Take your time. en Perik die schreeuwde even lekker mee. Met uh, deze CEO van uh, Dusty Springfield ja, en like uh, In Privates. Like ja, dat it was it jij toch? Ja, dat ben ik. Ja. We gaan ja. ons opmaken voor uh, de Pit Reports. Doen we met het uh, thema muziekje van de Formule 1.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 Nou, we weten het morgenavond. Okay, zo is het, want uh, morgenavond... trouwens, uh, vanavond is er ook nog wat te zien hè, van, vanmiddag. Want uh, vanmiddag is de derde training uh, tussen vijf en zes uur. Dan later gaat de kwalificatie plaatsvinden om acht uur. En dat uh, zal om negen uur over zijn. En ja, dan is het morgen toch echt zover. Om tien over acht begint dan de Formule 1...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 We zeggen niks tegen de kei. We zeggen, we zeggen niks het tegen de toch? kei. Mag het toch? Of nee, niet? Volgens mag toch? Nee, volgens mij niet. Je mag toch drie maanden per, per jaar verhuren? Ja, ja mag je, je huis verhuren? Je moet het alleen wel opgeven bij de gemeente, hè? Oh. Dat Heb je daar nieuws over, toch? Jaap, of niet? Oh, wacht. Nee, die microfoon doet het uh, weer eens niet.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 Kees van Amsterdam mag af en toe wel eens een column uh, doet, uh, bij Ja de zeker, zeker. Ja, en Dat was een hele leuke En dat column. was ook een hele leuke column. Ja. column want ja, ja, ja, die kwamen er ook alweer uit Assen. En zo Knol en Frank Masmeijer, dat zei hij eigenlijk. Dus. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Nee, dat nee. <laughs> wordt wel een groot feest. En alle zand voor te staan te juichen, denk ik. Bij, bijna alle zand. Voor. Dat zeker. Bijna. Nou, we, we zijn er zeker bij. Ik ben daarbij. Ja, is jouw, hè? Is jouw, ja, ja. Oké. Okay.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 en happiness. Ja, uh, collega Jaap Koper... was net eventjes uh, in de buurt van de glee. Ja. En, uh, ja, ja is, de, is, de tent heeft het zwaar, hè? He, uh, nou, ik, zit er, ik zat me wel af uh, te vragen... want die, uh, die tenniswedstrijden... worden dus nu gespeeld in dit weekend...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 Dus de redactie, apenstaartje, zfmzonsport.nl. En dan gaan wij naar Zandvoort aan de zee. En daar zijn we blij mee. Voor die je in het gedicht. Pest in de Dreamband. Je de Het is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 Ja, het is, het, is vandaag, het is vandaag. Nee, morgen niet? Nee, morgen niet. Ik wilde morgen gaan kijken. Nee, nou, dan ben je net te laat. Nou, als ik dat had geweten, had ik afgebeld, Roep. <laughs> nou, dankjewel. Dank nee oh, nee, is een grapje. Ja, nee. Oh, wat mooi, mooi evenement. Heb jij er nog wat uh, van uh, meegekregen, Fred, of niet? Nou, behalve de file voor de deur niet. De file, de file voor de deur. <laughs> ja, staat de file ja, is, uh, Het is behoorlijk druk qua verkeer, inderdaad. Uh, uh, rijen, standen. En dan is het nog niet eens de 24 uur vandaag. Nee. Dus, en dan schijnt nou, nou, de zon niet. En, nou. Dus, uh, nou, volgende week wel. Ja. ja nou, dan dus ah, ja. schijnt het zonnetje. Ja, ja, ja. zeker. Dan ja. zitten, ja. zitten wij binnen. Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Ik wil nog iets toevoegen. Want ja. volgende week hebben we natuurlijk dat evenement 24 uur van ja. wordt. Maar er is ook nog dat fietsevenement. Hè. Dat is er volgende week dus ook. Dat is, dat is uh, een uh, Ja, dat is een onderdeel. Nou, het ja. is eigenlijk altijd een, uh, een uh, op zichzelf staand onderdeel. Maar het komt nu mooi ja, uit. Ja. Omdat het uh, 24 uur van wordt.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 En uh, over zijn nieuwe single. Uh, overeind. Overeind. Familie ja. van? Ja, ja, ik, ik, zal het, uh, ik zal het straks eens eventjes uh, vragen, inderdaad. Ja, Je weet, je weet het nooit natuurlijk. Hè? Ja, ja, ik vind het altijd leuk. Ik, ik kom net hier de zand voor binnen rijden. En overal hangt uh, eigenlijk de Formule 1-vlag. Uh, ja? Uh, ja, te zo, zo leeft en, ja, het hier. Zo ja, leeft dat hier. Ja, ja, ja. Ja. Nou, wordt weer een uh, mooie uitzending zo dadelijk uh, na vijf uur. Heel Zeker. veel plezier, Frit. Dank je wel. En dank je wel, Dolly. Ja, heel graag gedaan, Rob. Ja, en volgende ja. week uh, dan Binnieke weer. En dan met... Koor draaien. Heel goed. Ja, Koor draaien. ook tijdens die 24 uur uitzending. Precies. Hè? Ja. In restaurant App en Vloed aan de Dat Gaat, gaat uit het heel gezellig worden. Ja. Ik kom, ja. uh, kom radio kijken bij ons. Ja. ja, en ik heb zelfs gelezen in het boekje... dat mensen ook even sidekick mogen zijn als ze dat graag willen. Ja, ja, ja. en dan mag je ook een liedje aanvragen.